Het is drie uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De EU-landen hebben op de top in Brussel afgesproken dat ze beter gaan samenwerken bij de ontwikkeling van nieuwe wapensystemen. Zo komt er een gezamenlijk Europees onbemand vliegtuig dat in 2025 klaar moet zijn. Ook wordt gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe generatie communicatiesatellieten. Verder waren de regeringsleiders enthousiast over het akkoord over de Europese BankenUnie dat de ministers van Financiën woensdag sloten. De Franse president Hollande pleitte op de EU-top... vergeefs voor de instelling van een fonds waaruit militaire operaties... zoals die in Mali of de Centraal-Afrikaanse Republiek kunnen worden betaald. Vandaag wordt op de EU-top verder gesproken over Afrika. Bij de bestorming van een post van de Verenigde Naties in Zuid-Soedan... zijn drie Indiaanse leden van de VN-Vredesmacht omgekomen... zo heeft de vertegenwoordiger van India bij de VN gezegd tegen de BBC.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 Het weer. Kans op het regen. Overdag vooral in het noorden kans op een bui. In de rest van het land zo goed als droog en geregeld zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Tot zover het nos vernaal Dan ANWB Verkeersinformatie met één melding op de A4 Delft richting Amsterdam. Bij het knooppunt Prins Klausplein is de verbindingsweg dicht door een ongeluk. Dit was de Verkeersinformatie.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 Jos uit Nijmegen wil weten hoe we een einde kunnen maken... aan de zogenaamde piranha-journalistiek. Zo noemt hij de journalistiek waarin mensen simpelweg worden afgemaakt. 0800 1121 als je een oplossing weet. Ton wil weten of het erg is als we de woorden van een liedje niet kunnen verstaan. En Herman is op zoek naar een elektronicus in Groningen. Dus geef je vooral eventjes op als je hem kunt helpen... met zijn vragen rondom een ledlampje. 0800 0800-1121. Uh, Jet die stelde de vraag hoe men een keppeltje vastmaakt. Toen kregen we als antwoord met een haarspeltje. En nu werd er net weer gebeld, heel terecht. Ja, wat doe je dan als iemand kaal is? Hoe maak je dan dat keppeltje vast? 0800-1121. Ben die wil graag weten uh, of je oliebollen met melk... of met lauw water het beste kunt bereiden. Anke moet naar een verpleeghuis en wil heel graag weten... wat haar te wachten staat. En ze wil, geloof ik, vooral graag weten of ze verplicht kan worden om allemaal dingen te moeten doen daar. 0800-1121, als je Anke een beetje bij kunt praten. Short wil gaan hardlopen met Evie, dat Belgische, ja, Belgische mevrouw... Die, je, die een programma heeft waarmee je kunt, uh, kunt gaan hardlopen. En dan wil we graag weten of mensen daar ervaring mee hebben. Hoe werkt het en werkt het ook? 0800-1121. Allemaal vragen en de antwoorden kun je doorgeven via 0800-1121... of via nachtzusterapenstaatje omroepmax.nl. Twitteren kan ook, het nachtzuster. En uh, ja, je kunt natuurlijk ook als je wil komen chatten... op omroepmax.nl slash nachtzuster. Oh, en dan is er nog de vraag van Paul over de tukkers. Mensen uit Twente worden tukkers genoemd. En hij vraagt zich af waarom. Nou, en dan zat ik heel even te bedenken... of ik een muziekje uit uh, Twente kon bedenken. En dan uh, is daar Ilse de Lange. Onze nationale trots. Want uh, die gaat naar het Songfestival voor ons. Neemt ze Whalen mee. Nou ja, maar. Um, uit Almelo dus. Is ze dan een tukker als ze uit Almelo komt? Is een tukker. Ilse de Lange is dit op Radio 1. I'm not so tough. I can almost read your mind. It's running fast. Out of control. You're afraid. Ilse de Lange. I'm not so tough. Het is een tukker, Ilse de Lange. Komt uit Twente en Paul wil weten waarom mensen uit Twente... tukkers worden genoemd. Sjoerd wil weten of het lukt. Afvallen met de hardloop-app van Evie. En Anke wil weten wat haar te wachten staat in het verpleeghuis. Ben zoekt het recept voor oliebollen. Moet er melk of lauw water in, vraagt hij zich af. En de vraag is nog steeds... hoe blijft een keppeltje zitten bij iemand met een kaal hoofd? Herman zoekt een elektronicus die hem kan helpen... met het aansluiten van een ledlampje op zonne-energie... En Ton, die wil weten of we eigenlijk de woorden altijd moeten verstaan. Of dat het ook om de melodie kan gaan bij een liedje. En Jos wil weten hoe we een einde kunnen maken aan de zogenaamde piranha journalistiek. 0800 1121. Uh, ben? Ja, goedenavond, Astrid. Goedenavond. Ik heb twee kleine vraagjes voor je: twee meteen, dat schiet lekker op. Ja. Nou, ik bedoel, ik ben voor 15 jaar geleden ben ik in Texel geweest. En dan heb mm. ik een drank gekocht. Ik geloof dat het een soort liqueur was. Ja. En dat heet geloof ik abel of abeltje. En dan nou vraag ik me af of dat nog steeds geproduceerd wordt. Abel of abeltje? Ja. ja. En het is uh, waarschijnlijk een soort uh, kruidenbittertje. Ja, dat is net als Jekermais, maar dan ja. veel lekkerder. Ja. <laughs> ja, wat was er zo lekker aan dan? Nou, dan moet je het proeven. Proeven. Maar ja. smaak kan je niet uitleggen, dan nee? moet je proeven. Oh. Oké. Okay. Nou, de, het abeltje of, uh, of de abel van... Uh, waar was het? Texel? In Texel, ja. Oké, okay. Texel. Nou, dat is vast wel iemand die dat weet. De tweede vraag is... Van, overigens hebben we steeds dat de wereldbevolking steeds groter wordt. Hmm. Maar nu vraag ik me af, met de vergrijzing... gaan er toch meer ouderen over, die overlijden toch meer? Dus ze zal het toch in evenwicht moeten blijven? En dat is wel grappig om te zeggen... Uh, met de vergrijzing overlijden er meer ouderen. Ja, dat is vanzelfsprekend. Ja, maar ouderen... als er meer ouderen overlijden, als er zoveel ouderen overlijden... dan zou het geen ver vergrijzing meer zijn. Nee, maar die ouderen zijn toch nu in het meerderheid. Ja. Dus dan zou je zeggen van, nou, dan gaat uh, de, de, de, ja, hoe zeg, de stelling op... dat je zegt van, nou, dan blijft het toch gewoon in evenwicht. Zou je denken, hè? Dat denk je wel, ja. Het hangt er een beetje vanaf wat op het moment... Uh gemiddelde geboortes zijn. Ja, soms zit er zitten natuurlijk eventjes een, een, een, een stijging... en soms zit er een daling in. Ik weet niet hoe het er op het moment mee staat. Want in 2020 zullen we ongeveer met, met 8 of 9 miljard mensen zijn op ja. aarde. Maar als alle mensen die bejaard zijn... nou allemaal dan weer 30 jaar later allemaal overlijden, dan... Uh, overlijden, dan uh... Als er op een gegeven moment meer mensen gaan overlijden... dan krijg je natuurlijk een afname... Ja, dat is allemaal theoretisch denken. Ja. Maar ik bedoel, in de praktijk zijn er statistieken van. Ja, uh, hoe houdt, houdt men dat bij of, of hoe gaat dat? 0801121. Ik ga mijn best doen, Ben. Ja, dankjewel. Jij bedankt voor de vragen, hè? Dag. Dag. dus. Henk? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is weer lang geleden. Is dat zo? Ja, lang lang. Vier, vier vijf weken. Oh, echt. Dus, maar, Bijna een maar maand. Het ligt ja. wel, wel een half jaar, maar goed, dat maakt niet ja. uit. <laughs> ja. Ik had een beetje een, een, een, een, een, een onsmakelijke vraagje. Maar, ik, eh, maar dat zit me toch nog in mijn hoofd. Eh, waarom, eh, als je zo dat je aardappels eet... Ja. dan heb je er geen last van. Maar als je bruine bonen eet, of silico, kan je, moet je altijd van die winden laten. Oh. En ja, daar weet dat? ik niks van. Is dat zo? Nee, maar hoe komt dat? Ja, dat is zo. Mm -hmm. Ja, nou, dat is uh, luid en duidelijk, Henk. Ja. Ja, en uh, je weet dat ik deze vraag nu nog 24 keer moet stellen, hè? Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Nee, dankjewel. Ja, ja maar en, ja. En, en, heb ik nog een ineentje, want heb heeft al een paar keer gevraagd... Ben je al meer geweest naar de Bitten-campagne? Nee, nog steeds niet. Hij is jum, zeker jum, weer bijna jum. voorbij, hè? Nou, ik heb net uh, van mijn collega gehoord. Uh, ik, even, ik heb tegen jou gezegd eind januari. Ja. Maar het is nu drie weken afgelopen... Oh jee, ja dan wordt het krap want ik ga ook nog op vakantie. Oh ook nog. Ja. Oh kijk. Okay. Nee, maar het is, ja, dat ik ben het niet vergeten. Dit is een soort dit blijft in mijn achterhoofd want ik, ik moet dus ook nog, nog steeds oh wat verschrikkelijk. Ja, ja. Ik moet ook nog iemand een stapel platen van Mahalia Jackson brengen. Oh. Ik heb echt <laughs> enorme achterstallige administratie. Ik, in het nieuwe jaar dat? ga ik dat allemaal een beetje oppakken. Ja, hoe komt dat ben je daar altijd zo druk dan? Nou, nu valt wel mee. Ik stel gewoon graag dingen uit. Oh, kijk aan, Kijk dan. Ja, Is goed. Absoluut. Ik beloof beterschap, Henk. Dankjewel. Goed dat ja, je ja, me helpt te herinneren. Ja. En we hebben een fijne feestdagen. Ja, hetzelfde. En weinig bruine bonen eten. <laughs> ja, is goed. Dag. Oi. Dag. 0800-1121. Jos? Even het antwoord op die... Dat uh, antwoord afslanken. Ja. Eh... Uh, um... Want ik hou het kort, want ik ben al in de uitzending geweest. Maar we hebben daar in de Universiteit van Maastricht bij de afdeling preventieve geneeskunde onderzoek naar gedaan. Er is dus maar één ding wat werkt. 95% van de methode werkt niet. Mm -hmm. <laughs> dus, uh, en dan komen mensen uh, terug op gewicht en dan krijgen ze zelfs jojo yo yo-yo-effect. Werkt dus averechts. Ja. Ja? Ja. Maar 5% werkt wel. Wat werkt nou wel? Wil ja. je dat weten? Ja, ik weet het wel. Jij weet het wel. Zeg Tuur. het mij maar. Dan zeg ik of het goed is. Gezond eten en regelmatig bewegen. Ja, en het belangrijkste ben je vergeten. Uh, je eetpatroon aanpassen. Nee, drie dingen zijn. Dus het is het voedingspatroon. Oh. Ja. Eh, en bewegingspatroon... en je ontspanningspatroon. Ik had net met oh. jouw redacteur... en die herkende meteen... als je bijvoorbeeld vijf uur slaapt... wat ga je dan overdag doen? Suiker eten. Oh. Of, of koolhydraten. Omdat je honger hebt. Ja. Dus als je slecht slaapt, dus eh, je hebt de alfabet, de delta, en golven, en daardoor kom je in een diepere ontspanning. Dus wat je moet leren is en voldoende te slapen. We slapen allemaal te kort en ja. we stressen te veel. Dus we kunnen beter tussen de zeven en de negen uur afhankelijk van hoe, hoe de leeftijd en de... Oh, consumatie. dat lijkt me echt heerlijk, een keer negen uur slapen. Ja, doe dat eens. Of... Ja. Als je of leren mediteren... en dan heb je dus bijvoorbeeld... kun je zes uur slapen twee uur mediteren... en dan mm -hmm. zit je in een hogere uh, alfa-ritme. Namelijk, als het lichaam uh, in stress zit... dan ga je dus s'nachts de koelkast lopen voor de chocola. Oh. Of, uh, snap je? Dus drie dingen moet je doen. één goed voedingspatroon... Mm -hmm twee goed bewegingspatroon en drie goed ontspanningspatroon. Uh, een voorbeeld van goed voedingspatroon vind ik uh, het, het boek Chris Verburg, de voedselzandloper. Wat hij zegt is, eet nou voor de helft groente, voor een kwart fruit en voor uh, de rest uh, verantwoorde dingen. Uh, dus niet al te veel verzadigd vet. Mm -hmm. hè? En uh, veel vezels en uh, weinig witte suikers. En, en, en niet die liters Coca-Cola met al die suikers erin. Dus de voedselzandloper, ja, ik heb er geen aandelen in. Maar ik vind hem uh -huh. erg goed. Ja, boek. Dat maar waar. Maar heel even, want ik, dit, eigenlijk weten we dit natuurlijk allemaal wel. Hè? Tenminste, van dat er uitrusten. Het uitrusten wist ik niet. Maar gewoon mensen, iedereen die probeert af te vallen. Iedereen weet eigenlijk diep in zijn hart... je moet gewoon niet zoveel uh, suikers eten... en een beetje gezond eetpatroon... en af en toe een beetje bewegen. Dat weet, eigenlijk weet iedereen dat. Alleen... Ja, dat ben ik niet met je eens. Oh. Ik niet met je eens. Oh. Mijn zoon die studeert nou ook gezondheidswetenschappen... en hij zegt... er zijn duizenden boeken over voeding... en iedereen slaat elkaar de kop in met andere theorieën. Dus het, het is niet zo eenduidig. Nee, maar vond, dat, komt, dat is puur... we draaien onszelf een rat voor ogen... Is dat ja. Nederlands? Ja. Want we willen eigenlijk natuurlijk niet de hele dag... alleen maar uh, andijvie en kalraap en, uh, en broccoli dat hoeft, eten. Je hoeft dus ook niet, hè? Nee, Je maar de, ook... wat mensen als oplossing dan verzinnen... is van we gaan een eier dieet doen. Van we gaan gewoon zes weken alleen maar eieren eten. Daarom vind ik dus dat boek van Chris Verbrug, ja. Hij zegt: Je mag best een beetje biologisch vlees eten als het maar niet te, te vet is. En als het kip is, weet je wel, dat mag best wel. Misschien zelfs twee, drie keer per week. En, en eet dan twee, twee keer per week vis en af en toe eieren en niet, niet al te vette kaas. Ja. Uh, dus je kunt. Uh, uh, maar ik, ik bedoel, jij hebt dat advies niet nodig als ik jou zo zie. Nou. <laughs> Nou ja, dat is, dat is natuurlijk ook een kwestie van, uh, van, van uh, zeg maar het, het uh, gepredikte in de praktijk brengen. Maar het ja, ja. is wel, ja nee, maar dat is, het, het, het, het blijft altijd, ik heb, ik heb iemand gekend die at de hele dag niks, zodat ze s'avonds twee chocoladerepen konden eten qua calorieën, zeg maar. Nou Kalorie de... tellen is sowieso ja. niet wat je moet doen. Je nee, moet... Maar iedereen met gezond verstand snapt dat dat niet zeg maar de manier is om je lichaam in een goede conditie te houden. Nou Wist je eh, ja. lieve Astrid? Hè? Ik moest je trouwens, ik wou, ik wou je nog, eh, sowieso was ik heel belangrijk vergeten. Ik wou je dus een Knuffelrijke kerst en een huppelblij nieuwjaar te wensen. Maar niet alleen voor jou, maar voor alle luisteraars. Want ik dacht: huppelblij is wel leuk. Oh ja, huppelblij. Nee, Daar hebben we die vast gehad. Maar we, zitten, we zaten midden in een gesprek over iets anders. Ja, zeg zeggen dus. Nee, nou, nou ben ik. Daar uh, weet ik niet meer wat. Want je ging iets heel interessants vertellen. Ja, uh, ja. nou. Uh, Laten we even naar punt drie, wat we altijd vergeten, de ontspanning. En de ja, nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, want dat gaat uren duren. Maar waar, waar, waar het om gaat, is dat hele verhaal met Evi. Evi, dat is een systeem, dat kun je uh, bijvoorbeeld uh, op je, uh, uh, hoe heet dat, uh, tablet of op je telefoon. En dan krijg je zo'n Belgische mevrouw die je helpt met hardlopen. Mm -hmm. en, ja, dat is als je, maar, als je uh, wat beweging betreft, ja. hè, zou ik aanraden, uh, één uur per dag, als je kan, matig bewegen. En koop ook gewichten, want namelijk als je veel spieren opbouwt in je benen en je armen en je lichaam, die spieren, die verbranden voor jou s'nachts, gratis, gratis. Ja. En als je meer spieren opbouwt, dan komt er een stofje vrij in je hersenen, waardoor je ook afslankt. Dus, uh, uh, en drie, door beweging wordt je attitude, je motivatie anders. Hè? Dat heet de zelfverfulling prophecy. dat is heel belangrijk. Ik, dus, ik vind het wel een beetje oneerlijk, dat je eerst spieren moet krijgen en dan vervolgens gaat afvallen. Het is een beetje dubbelop. Nee, maar het is... Uh, uh, uh, Jij wil geen spieren hebben. Ik wil best spieren hebben, maar tegen die tijd dat ik spieren heb... dan, dan hoef ik niet meer af te vallen. Want dan heb ik al zoveel spieren opgebouwd. Ja, maar uh, uh, uh, je moet overal wat voor doen, oh, ja. Know, jij bent Is op de radio. Waarom? Omdat je daarop focust. Oh. Omdat jij, en, je, en, je, en je wordt steeds beter omdat je oh. oefent. Goed. Toch? Nou, dus dat ik me af. Doen. Ja. Maar, maar nee. nee, maar terug naar Evi. De vraag is, natuurlijk, iedereen weet dat bewegen goed is. Dat, dat, nou ja, goed, het lijkt mij dat de meeste mensen dat wel weten. Dat bewegen goed voor je is. Maar de vraag is nu, is het prettig om dat systeem van Evi te volgen? Dus, dus daar zijn we naar op zoek. Mensen die dat systeem van Evi hebben uh, gevolgd. En die daarover kunnen zeggen, ja, het werkt. Of nee, het werkt niet. Of ja, het heeft gewerkt, maar na drie weken ben ik, uh, zit alles er weer aan. Maar ik kijk altijd naar de vraag onder de vraag. Wat wil die man? Wil die dus uh, uh, afslanken en een goede gezondheid hebben? Of wil die weten wat Evi is? Ik weet niet allebei. wat Evie is. Ik heb het nooit gedaan, allebei. Nee. Maar ik vermoed dat het een, een manier is, zoals jij me dat uitlegt... om ja. mensen te motiveren en te helpen met bewegen. Nou, dat is ja. prima. Ja, en dan in combinatie met genoeg rust en een gezond eetpatroon. Dat is helemaal duidelijk, dat Jos. Wat heel belangrijk is, naast wandelen, zwemmen, fietsen en matig bewegen noem ik dat, is gewichten. Dus je moet gewoon ja. uh, uh, spieren, kweken. spieren kweken. Spieren kweken, ja. Zodat je s'nachts gratis uh, meer verbrandt. Dankjewel, je Jos. Graag gedaan. En uh, huppelblij nieuwjaar. Uh, jij ook een huppelblij nieuwjaar. Dag. 0800-1121. Um, Erik. Bonacci, goede avond. Hey. ja, ja, ja goedenavond hè, voor jou. Ik ben de luisteraar van Curaçao. <laughs> ik heb even... Ik denk dat ik een antwoord weet op de vraag die net gesteld wordt. En ik heb zelf een vraag. Ja. Uh, hm. Volgens mij maakt het helemaal niet uit welk dieet iemand doet. Als je gemotiveerd bent... En, uh, dan gaat het vanzelf wel goed. Het punt alleen is... De eerste zes weken is volgens mij heel makkelijk. Mm -hmm. Om te diëten. Tenminste, dat hoor ik altijd van iedereen. Van, oh, dat gaat altijd zo makkelijk en bla bla Maar Daarna, na die zes weken, moet ja. je ook blijven volhouden. Volgens mij is dat een beetje moeilijker, zeggen ze. Nee, maar de vraag is, de, de vraag is niet van. Uh, of het uh, antwoord kan niet zijn van als je gemotiveerd bent, dan gaat het. Want de vraag is natuurlijk juist hoe lukt het om af te vallen als je niet gemotiveerd bent? Als je eigenlijk diep in je hart het liefste altijd die chocolaatjes ja, wil is het, opeten. Je zegt het zelf al, als je niet gemotiveerd bent kun je ook niet afvallen. Ja, maar ik vind, het, ik vind dat het een beetje makkelijk als mensen zeggen van... ja, als je wil afvallen moet je gewoon stoppen met eten, want dat is... Nee, nee, nee, je moet juist blijven eten. Ja, dat is Lijkt ook nog wel waar. Ja. Nee, maar ik bedoel, kijk, nou heb ik zelf tot op heden nog nooit een dieet gevolgd... omdat ik dit van mezelf van mening ben dat dat niet nodig is... Misschien zijn anderen dat anders van nee, mening. En dan mag je er ook niet over ik... meepraten, Erik. Nou ja, nee, maar ik nee. Denk, denk dat ik er wel over mee mag praten. Oh, oké. Wat okay. ik het in mijn omgeving zie. Ja. Ik bedoel, uh, ja. Ja, ja. Nee, maar, maar goed. Maar een... we kunnen over diëten kunnen we volgens, volgens mij makkelijk tot zes uur praten. Alleen de vraag is, <lacht> ja. dat systeem van Evie. Is er iemand die hardloopt met Evie en die kan vertellen ik hoe het in elkaar daar, steekt en of het ik werkt? Ik ga het in mijn omgeving vragen. Ja. Maar ik uh, heb een hele... Dat heeft ook wel degelijk weer met eten te maken. Want uh, hier eten wij bijvoorbeeld andere gerechten bij de kerst en aan het nieuwe. zou hè? jullie daar in ja. Nederland. Tenminste, dat neem ik voor het gemak maar even aan, of het zo is, weet niet. Mijn vraag is dus, uh, wat is nou een typisch kerstgerecht wat in verschillende landen gegeten wordt? Dan wil ik het graag van degenen weten die in het land zelf wonen. Okido. Dus moeten nu, de, de, de, de, jij stelt nu eventjes de voorwaarden... dat nu mensen uit andere landen moeten gaan bellen. Nou, dat niet per se, maar wel die daar kennis van hebben. Of ja, het liefst mensen die daar natuurlijk gewoon zelf wonen. Dus ik kan me voorstellen dat in België iets anders gegeten wordt dan in Nederland. Ja. En dat er in Duitsland ook weer iets anders gegeten wordt dan, dan bijvoorbeeld hier op Curacao. Want op Curacao hier is het dus echt wel een soort van traditie... dat uh, gestoofd geit, het vlees met uh, rijst... Gebakken banaan, dolpeetjes en rode biet gegeten wordt. op dit soort feestdagen. Om ja. maar even een simpel gerecht te noemen. Ja. Er zijn ook andere gerechten die, uh, die vaak gegeten worden. Dus ik kan me indenken dat het in Nederland. wat is het typisch een Nederlands gerecht, bijvoorbeeld? Uh, kalkoen, toch? Ja, ja, ik weet het niet. Ja, ik weet, ja maar ik doe niet aan het traditionele kerst. Ik, met kerst ben ik meestal of aan het werken... of uh, lig ik onder mijn dekbed. Want ik hou helemaal niet zo van feestdagen. Maar nee. volgens mij is het kalkoen. En wat ik van vroeger van thuis me herinner... is een garnalencocktail. Wij kregen okay. altijd garnalencocktail vooraf. En Fianetta toe. Wat is dat laatste dan ook alweer? Ja, Fianetta is, dat is eigenlijk gewoon een merk. Maar dat is zo'n ijstaart... met laagjes chocolade oh, ja. tussen. Ja. Maar je hebt toch ook in Nederland gewoond? Nou, wonen is een groot woord. Ik verblijf er af en toe. Eh. Ja, precies. Maar dan heb je toch ja, Maar goed, niet de kerstgerechten. Uh, ik, ik, ik, ik ben ook vaak genoeg in, uh, in Amerika geweest, maar dat wil ook niet zeggen dat ik daar woon. Nou, ik betekent. heb ook een keer een kerst in Amerika gevierd en toen hebben we gewoon hamburger gegeten. Ja. Dat weet ik nog wel. Ja, je kunt natuurlijk alles ja. eten. Maar goed, traditionele nee, maar kerstgerechten. Goed, ja, dat en daar kwam ik ineens op, omdat ik het gisteren met een vriend, uh, we hadden het erover. En uh, die, die persoon woont wel echt in Nederland. Die verblijft daar niet af en toe, maar die woont daar gewoon. Ja. En op een gegeven moment uh, vroeg ik aan even van, wat eten jullie nou eigenlijk met uh, jullie Nederlanders? <laughs> en ze dus zeiden tegen me, ik heb eigenlijk geen idee, wat nou echt een typisch, typisch Nederlands gerecht is. Dus ik zeg, nou, ik weet wel hier, want hier altijd uh, heel veel gegeten door heel veel inwoners van het eiland. Al oh, wat dan? Dus ik vertel dat. Hij zegt... Wat grappig. Ja, nee. Stel die vraag aan je favoriete programma van Noord, zuster zei die toen. Ik zeg ja, ga ik dan maar eens doen nu. Ja. Ja. Dus bij deze, ja. De vraag: wat is nou echt een traditioneel gerecht van, uh, nou, van de, een, ja. een bepaald land? Nou, dat is heel simpel. Dan ga ik oproepen om te bellen naar 0800-1121. En dan moeten we dan echt hoofdgerechten en toetjes? Of, uh... Nee, nee, dat hoeft niet per se. Of nou een toetje of een hoofdgerecht of een tussendoortje, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik, ik wil gewoon eigenlijk een beetje een beeld krijgen wat er nou gegeten wordt aan ja, typische ja. bepaalde gerichten. Nou, als jij dat beeld wil krijgen, dan gaan wij op zoek naar dat beeld 0800-1121. Ja, Dankjewel, hè. Nee, is goed. Hoi, hoi. Hoi, goeienacht. Hè, lekker. Reden om een kerstplaat te draaien. Altijd goed. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about those presents. Underneath the Christmas tree. So I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. No, oh, I'm just gonna keep on waiting underneath mistletoe. There's no sense in stockings there upon the fireplace cause Santa he won't make me happy with a toy on Christmas day I just want you here tonight holding on to me so tight girl what can I do you know that all I want for Christmas is you Shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air. And everyone is singing, I can hear those sleigh bells ringing. So, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas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 Michael Bublé die, uh, maakte zijn eigen prachtige versies van kerstliedjes. En daarvan hoorde u zojuist... All I want for Christmas is you. En dat naar aanleiding van de vraag van Erik op Curaçao. Die wil graag van verschillende landen weten... wat daar de typische kerstgerechten zijn. 0800-1121. Jaap. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen, meneer Jaap. Ik luister altijd met plezier als ik wakker ben. Mm -hmm. uh, nou, mooie liedjes. Het uh, woordje Tukker. Ah. Uh, ja, ik kom uit de Achterhoek en dat uh, ligt dan tegen Twente aan. Dus ik heb me wel eens eerder afgevraagd waar komt dat woord vandaan. Yeah. En uh, dat is niet zo heel erg moeilijk. Je kunt zeggen dat is iemand die komt uit Tuk. Dat schijnt een dorpje te zijn in Noord-Overijssel. Dat is oh. dan niet echt Twente. Maar uh, wat, ze ook, uh, wat een uitdrukking is bij uh, de twentenaren en de achterhoekers, dan hebben ze broekzakken en dat noemen ze tuk. Dus, en als die twentenaren een beetje afwachtend kijken, want die springen niet meteen naar voren als er wat is, die uh, staan dan afwachtend te kijken met hun handen in de broekzak. En dan noem je dat in het plat, uh, noem je dat de henskens de, de, de in tuk. Dus dat zijn tukkers. Dat zijn mensen die met hun handen in hun broekzakken staan. Oh. Dat was het idee. Echt waar? Ja, dat is toch uh, wonderbaarlijk. Ja. <laughs> dus is het, is of, niet, het is of vernoemd naar een dorpje dat eigenlijk niet eens in Twente ligt. Ja. Of vernoemd naar het feit dat ze de handen in de zakken tukken. Nee, de handen in de tuk hebben. De handen in de tukken doen. Ja, de handen in de tuk. Ja. Ja. Dat is het. Nou, hartstikke goed. Dan kun je ook weer afvragen, wat is nou een tuk-tuk? Ja, nee, dat, ja, zo kun je natuurlijk van alles afvragen nog. Nee. Maar dan blijven ja, dat we aan probeert, de gang. Dat is een, dat is, dat is een oud uh, bromfietsenmerk volgens mij, een motorfabriek. Oh. En daarom zit zo'n zo apparaatje of zo'n zo zo driewielertje, daar dus ja. zit een, een, een tuk in. En, dat, en als je er meer hebt, dan heet dat tuk-tuk. Ja, maar volgens mij, ik ben het woord even kwijt, want er is een prachtig woord voor. Maar volgens mij is het ook gewoon vernoemd naar het geluid dat het maakt. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Nou, ik, ja, dat kan. Maar ik denk ja. dat het te maken heeft met, uh, met die oude uh, motorenfabriek. Oké. Okay. Die, die heet tuk. Ja. Goed. Nou, dat is dan een denk antwoord op een ik... vraag die niet eens gesteld is. Nee. Nou, dat, die vraag die wil ik dan even stellen. Ah. <laughs> nee, hoeft niet. Oh, nee. ja, zeg het maar hoor. Nee, niet, okay. nodig. niet nodig. Nou, dan kun je nu gaan tukken, Jaap. Uh, absoluut, zal Dank niet lukken. Dankjewel, toch. Nee? Dag. voor Bedankt, dag. Roel? Ja, goedenavond. Hallo. Uh, de, vraag, de vraag werd gesteld uh, wat we kunnen doen aan de uh, rio die, uh... Ja, eigenlijk is het RIO-journalistiek, hè? Ja, en ik denk dat er een fonds moet komen waarin de media mafia uh, uh, waaruit mensen een uh, beroep kunnen doen om een procedure te beginnen tegen de mediamafia, want het loopt echt de spuit gaat eruit. uit. Ik noem het mm. de media inmiddels de, de vijfde kolonne mm. in onze westerse democratie. Uh, ze richten opzagelijk veel schade aan en gaan altijd vrij uit. De babbel, de babbel van die mensen die, uh, die, die, die, die, die, die, die, die denken dat ze altijd gelijk hebben, maar ik denk dat er een fonds moet komen waaruit mensen. Uh, kunnen putten om een procedure tegen... Uh, de media-mafia kunnen beginnen. Hmm. Maar... maar, de, maar ja, dit, ik, ik wil niet al te defensief doen... maar de, de media-mafia... dan voel ik me toch wel een beetje aangesproken. En dat, dat mag, mevrouw. Je moet maar doen da daarmee wat je daarmee wil doen... maar. Uh, uh, onderscheid maken, uh, dat doet de journalistiek ook niet. Mm. En ik denk dat, uh, dat we, er is, uh, dat we is van deze plaag af moeten... door ze uh, gewoon een, een civiele procedure uh, aan de broek te smeren... waardoor ze eventueel schade moeten betalen. Maar heel een, uh, wel... even, dan moet je me toch even vertellen... hoe dat praktisch in zijn werk zou kunnen gaan. Uh, de, de, Want... Ik denk dat, dat de totale media-mafia... Ja, we hebben niks een niksbedrag in het fonds moeten starten. Maar wie is, wacht heel even, want wie is dan de totale media -mafia? Iedereen die bij radio, tv, internet en krant en tijdschrift werkt? Je had het niet meer te kunnen zeggen, mevrouw. Al die, mensen, kunnen... al die mensen, al die mensen die gooien we nu op één hoop... en die noemen we de media -mafia. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay. nou ja, dat mag. Ja. Maar ik vind en, uh, het een beetje en, hard en naar de mensen... Is, die, nou, de, dat, uh, die de verhalen schrijven voor de libellen. Uh, ik, ik wou daar geen uitzending op maken, want dan nee. krijg je een hele hoop uitgezoek. Wat okay, de, dus uh, mensen wat, van de libellen uh, net zo hard en van de Margriet net zo hard media als de mensen van uh, Pauw We moeten moet een hout toe roepen aan het onbeschamend gedrag van de journalistiek. Okay. En, en wie uh, gaat dan bepalen wat nog wel en wat niet mag? Het gaat, ik, ik, ik, wil, ik wil niks verbieden. Nee? Ja, journalistieke vrijheid, maar ze moeten het risico lopen als zij dingen zeggen waarbij mensen schade toegebracht worden door publicaties. Ja. Dat ze daar niet mee wegkomen en dat er dus een fonds is waarbij de ja. uh, waaruit de getroffenen geld kaputten om een, uh, om een, een procedure te, uh, te beginnen. Oké, okay. en, uh, en, en, uh, en wie betaalt dan dat fonds? Alle, de hele Mediamafia? Ja, de hele Mediamafia, ja. Oké. Okay. Nou, ik ja. weet nog niet of het praktisch haalbaar is, maar uh, het staat genoteerd. Dankjewel. Nou, ik denk, ik denk wel dat het praktisch haalbaar is. Oké. Okay. Echt, want het is echt, de mediamafia is echt een aan het worden. Ook, ook een gevaar voor onze democratie. Nou ja. Maar ik, ik denk dat het een beetje lastig is om de tot totale uh, media onder uh, de mediamafia te scharen. Ja, ik denk dat het wel meevalt wel okay. Dat is, dat is heel, heel makkelijk te doen. Nou, laten we het dan maar uh, over eens worden dat we het niet eens zijn. Uh, nee, maar u uh, wilt weer het laatste woord zoals, zoals de meeste mensen. Dat is nou de makker van journalistiek, die willen altijd het laatste woord. Ja? Bent u er nog? Ik vind het ja. wat lastig, om, ik, ik vind lastig om iets te zeggen als ik niet het laatste woord mag hebben. Dan blijven we ja, aan de het, gang het, het, het, natuurlijk. Even, uh, ga door met uw programma. Tot de uh, orens. Dag. Dag. Had ik toch weer het laatste woord. Of hij zei, nee, hij zei ook nog... Oh, kapot, Dikkie, het is ook wel ingewikkeld. Hallo, met wie? Ja, hallo, Assel, je spreekt met uh, Mieke Kroftal van de Rijn. Hallo. Um, hoi. Dag. Uh, de eerste, de eerste inbeller... De, e de allereerste, uh, Jos. Ja, ja Jos, ja, ja. Die had het erover dat hij morgen naar een uh, Venus-conferentie zou gaan in Barcelona. Ja. Uh, en ik ga ook wel eens naar een um, conferentie. Mm -hmm. Ja, zoiets, helaas. Maar mm -hmm. het lijkt me wel machtig interessant. Maar daarom vraag ik me juist af... Uh, als ik naar een conferentie ga... dan hoop ik altijd dat het uh, goed uh, betwitterd wordt. En dat ik het dan op die manier ook uh, goed kan gaan volgen. ja. Uh, ik voel me alsof dat uh, voor Jos en zijn collega's daar uh, morgen in Barcelona... of dat dan ook mogelijk is dat ze met z'n allen daar... het zodanig uh, via Twitter volgen, omdat ze dus een beetje samenwerken... Ja. dat ik uh, een heel goed idee kan krijgen van wat er besproken wordt op die conferentie. Oh ja, maar wist, je, wist jij van het uh, van die bestaan van die conferentie? Nou ja, er gebeurt zoveel op de wereld dat ik ja, deze weet van hè is veel meer dan je wel denkt. Achter de schermpjes ook natuurlijk. Hè? Ja. dat, dat gaat, gebeurt natuurlijk veel meer aan overleg... dan, dan wat er gewoon uh, zo gauw allemaal in de media... Uh, weer de media... ja, uh, ja uh, daarvan daar, uh, naar voren komt. Ja. Maar, uh. maar via Twitter, want dat vind ik gewoon een machtig medium... Mm -hmm. kan je zo dicht bij uh, gebeurtenissen bij mensen komen... dat het, het is gewoon... nou ja, iedereen zou gewoon uh, moeten twitteren. Nou, niet per se zelf twitteren... Maar uh, via Twitter heel veel dingetjes volgen die, uh, die hij of zij interessant vindt. Ja, het wordt, het gaat, het wordt al weer een beetje uit, hè, twitteren, was ik vorige nee, week. Nee, dat is hartstikke in. Dat ja, nu hartstikke nog in. wel, maar er zit dus, een nee. dalende lijn in, hoor. Nee, maar dat, vind ik, dat, dat, dat zou ik niet kunnen begrijpen dat het, uh, dat het uit zou kunnen worden. Want ja. uh, dat, dat, dat, dat, dat, als je het eenmaal nou ja, hebt ontdekt, denk ik, dat je dan daar niet meer... Uh, ja. Je kan gewoon alle gebeurtenissen op de wereld zo... Op de voet volgen en dan ook met z'n allen en dan met z'n allen ja, daar, uh, ja, daar, daar omheen staan als het nodig ja. is. Ja. Dat is gewoon een hartstikke, hartstikke gave medium. Het ja. is ook real time eigenlijk. Dus zeg maar op het moment dat hè, kan je al uh, erop inspelen. Ja. Ja, als het, het nadeel als, als is als wel als dat je euh... niet altijd weet of het klopt, hè? Um... Ja, dat zijn wel zo. Als... Maar je ja, ook Er zijn ergere dingen. Ja. Ja, je moet zelf ook een ja, beetje schieten. Misschien dat niet alles klopt. Nee. <laughs> maar ja, zo alles kloppen. Dat weet ik ook niet. Nee. Maar, maar, um, maar eigenlijk, eigenlijk moeten we dus even weten wat de hashtag is van de vredesconferentie in Barcelona. Ja, eigenlijk wel. Maar ook dan dat, dat Jos was het hè. Ja. Dat, um, dat Jos ook die collega's daar. Ja. Ik noem het maar even collega's. Uh, mm -hmm. Dat die ook denken aan, zeg maar, de thuisblijvers. Ja, ja. Ik zit zelf nooit bij in het informatievak. En we hadden laatst een uh, conferentie. Daar mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ik, ben ik niet naartoe geweest. Maar ik dacht, nou, ik kan dan een beetje via Twitter uh, volgen misschien. En dat was ook wel een beetje zo. Maar uh, er was niet echt iets afgesproken, blijkbaar. Dat, dat die mensen daar. Uh, ja, ik ben zelf bibliothecaris. Dat die uh. mensen daar. Uh, uh, dat uh, met z'n allen afspraken om dat uh, goed te volgen... goed te verslaan, zeg maar, via Twitter. Ja. Uh, voor de thuisblijvers. Nou, ik zat in mijn werk, maar... <lacht> dus, uh, maar uh, op, dat lijkt me gewoon nou, hartstikke mooi. Dus dat uh, zou kunnen worden gerealiseerd. Ja, het is, natuurlijk, het is te natuurlijk maar de vraag of, uh, of Jos de aangewezen persoon daarvoor is. Maar uh, ja. Nou ja, als, ie, als iemand eventjes kan helpen dit uh, te organiseren... Ja, dan zijn we er blij mee. Ja, wat wordt de hashtag van de vredesconferentie? Ja. Ja, en het zal een Engelstalige zijn, dat ja. lijkt me wel. Uh, want, want ik weet niet eens wat de titel is van die uh, conferenties. Ik, ik ook niet. Zich, uh, dus Jos moet weer van. even terugbellen... met informatie ja, over Jos. de vredesconferentie. Dankjewel Monique. Ja, laat u dat doen. Hoi, goeienacht. Okay, Fijne nacht. Dag. Dag. Doei. is dit. Communication. Communication van Spendobele... naar aanleiding van het verhaal van Monique. Zij wil heel graag communicatie rondom de vredesconferentie in Barcelona... waar Jos naartoe schijnt te gaan. En ze vraagt zich af wat de hashtag is op Twitter... en wil vooral mensen oproepen om zoveel mogelijk... over dit soort dingen te twitteren. 0800 1121 is het nummer dat je kunt gebruiken... voor vragen en voor antwoorden. Rick, goeienacht. Goeienacht. Je wilde gaan slapen... Bijna, ja. ja, nou mag zo, maar eerst even vertellen over jouw ervaringen met. met um, wacht even, hoor, dan laat ik een stukje hoor. Deze mevrouw, deze. Oké, okay. even pauzeren. Het is heel grappig, want als je dat afspeelt op het moment dat je dus, uh, stil zit in een, uh, in een radiostudio, dan is dit een beetje de keuze. Namelijk, dan denk ze, oh, die wil pauzeren. En dan? En we zijn weer vertrokken. Hoppakee. En dan. Oh, wacht even. Uh, dit is de vrije training. Okay. Even pauzeren. Ja, daar blijft het dan een beetje bij, omdat ik natuurlijk op mijn ja. luie billen zit. Maar, maar jij hebt het geprobeerd, Rick, met Evie. Ja, ik ben gaan ik ben hardlopen met Evie. En? Hoe werkt ja. dat dan? Ja, het is eigenlijk briljant. Je, je, je, je downloadt de documentjes. We hebben een eigenlijk van een om mijn telefoon en die zet je aan. En dan, in de, in de allereerste les, noemt ze dat dan, vertelt ze wat over hardlopen. Ja. En al lopend leer je hoe je moet hardlopen. En dan dit is een soort intervaltraining waarin zij vertelt wanneer je moet gaan hardlopen en wanneer je een stukje mag gaan wandelen. Ja, dus dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ja, en dan afgewisseld met toepasselijke muziek... wanneer je gaat hardlopen, wat meer up tempo muziek om lekker te hardlopen. En wanneer je mag gaan wandelen, wat rustigere muziek... om even weer op adem te komen. Oh, kido. En uh, nou vraag ik me toch af, want ik hoor er heel veel mensen over. Het is Evie Gruilaert, heet ze, geloof ik. Mm -hmm. En de, wat, wat doet zij nou zo goed... Gruiaard. Ik, ja, ik weet niet precies of het aan haar ligt. Het hele concept is gewoon briljant. Dat je, je, je, dat je gemotiveerd wordt omdat iemand anders tegen jou zegt... dat je moet gaan hardlopen en nog even moet volhouden. Ja. Wanneer je denkt van, nou, oh, eigenlijk zou ik wel willen stoppen, nou... dan zegt zij nog even, ah, nog 30 seconden. Maar dit is gewoon een Belgische mevrouw... En we zijn weer vertrokken. ...die dit, ja. die dit uh, uh, twee jaar geleden een keertje voor uh, 7,95 heeft ingesproken in een, in een studio. Oké. Okay. Even pauzeren. Maar het, toch, op, op een of andere manier voel je je enorm gemotiveerd. Ja, het is toch altijd makkelijker als iemand anders tegen je zegt: ja. je met, dan, dan je het zelf moet bedenken hoe je je eigen team gaat <lacht> samenstellen. Nou ja, is waar. En, en hoe, lang heb je met, uh, met Evie, hoe lang heb jij met Evi gelopen? Nou, ik ben begonnen. En toen heb ik er eigenlijk acht lessen achter voor vroeg voorgehouden. En toen ja. heb ik even pauze genomen. En nu ben ik nog steeds aan het uitstellen om het weer op te pakken. Oei. oei, oei, oei ja, dat is ja. een slecht teken. En hoe lang is dat uitstellen al? Ik denk dat het al een week of zes bezig is. Ah, oké. Okay. Terwijl volgens Evie zou je toch wel iedere week drie keer moeten lopen. Drie keer? Poeh, jeetje, mina. Ja, maar ja Hij is wel een beetje een hè, die Evie. Door, maar ik doe het meestal twee keer per week met Evie en dat bevalt me ook. Prima. <laughs> Jij doet het twee keer in de week met Evie. Dank je wel, Rick. Graag gedaan. Goeienacht, hè. Van hetzelfde. Doei. Hans Hoek. Ja, goedemorgen. Ik spreek me Frans Hoek, ja. Hallo, Frans Hoeken. Uh, ik had een vraagje over waarom een ruiter of een Amazone altijd aan de linkerkant van een paard opstapt en afstapt. En een zadel aan de link, alles wat met, uh, met die sport gebeurt, gebeurt allemaal aan de linkerkant van een paard. Oh. Je ziet ze nooit rechts opstappen, je ziet ze nooit rechts een zadel opleggen. Goh. Ja, nou ja, goede vraag. Ik heb geen ik, het was me nooit opgevallen, maar ja, ik let er ook nooit zo op. Dus dat, uh, als, je. Je, als je een, een, een, een springruiter de piste uit ziet komen... Ja. het paard wordt aangepakt door de kroem altijd aan de linkerkant... Ja, maar het, het lijkt mij wel handig om te kiezen. Om te zeggen, nou, we doen of alles links of alles rechts. Want anders moet je alles ja, aan maar... twee kanten bouwen: trappetjes en dingetjes. En, uh... Nee, maar ze hebben geen trappetje nodig. Ze stappen zo op. Nee, nou ja, nee, maar ik bedoel, als je een soort docking station voor het paard hebt, een soort parkeerplek. Dan is het wel handig als alles altijd aan dezelfde kant zit, toch? Ja, maar een docking station, ja, ik, ik heb dat nog nooit gezien. Ik, uh, ik, ik ga wel eens kijken naar uh, die springwedstrijden en dergelijke. Ja. Ja. En de rest van je wedstrijden. Alles gebeurt aan de linkerkant van een paard. Ja. Zelfs als een, een, een dokter hem een, een prikkie moet geven. Alles links. Oh. Ja, ik, ik weet het niet. Waarom is dat 0800-1121? En waarom ga je dan kijken? Ga je dan gewoon echt voor de lol kijken? Ja, ik vind dat wel kijken? leuk. Ik ben daar wel in geïnteresseerd. Ja. Ik vind dat, ja. Ik, het is leuk om te zien en de dressuurwedstrijden ook. Uh, bij ons in het dorp, ik, ik kom uh, uit Grubbevorst en uh, ja, daar ga ik regelmatig uh, kijken. En, uh, ja, ik vind het wel leuk. Ja, nou ja, als je uit Grubbevorst komt. Maar het, het, het verbaast mij dat alles links van een paard moet gebeuren. Je ja. is iets nooit rechts opstappen. Nee, het is duidelijk. Ik zeg 0800-1121. Als iemand uh, dat even uit kan leggen, dat moet toch lukken. Er zijn vast wel uh, mensen met verstand van okay, paarden. Oké, nou, ik ben benieuwd of we daar een antwoord op krijgen. Dankjewel hè, voor je vraag. Oké. Okay, Dag. 0800-1121. Als je uh, weet of het belangrijk is dat je, de liedjes in een, of dat je de woorden in een liedje kunt verstaan... of als je Herman kunt helpen aan een elektronicus in Groningen... die hem weer kan helpen met het uh, overzetten van een ledlampje naar zonne-energie. Uh, Jet wil weten hoe een keppeltje blijft zitten bij Joodse mensen. En de subvraag daarbij was, hoe gebeurt het dan bij kale mensen? Want met een haarspeldje lukt dat dus niet. Ben Hofman wil weten of hij de oliebollen met melk of lauw water moet produceren. Anke moet naar een verpleeghuis en wil weten wat haar daar te wachten staat... Um, eens even kijken. Ben die wil weten of het drankje Apeltje op uh, Tessel nog steeds bestaat. En hij wil weten of de wereldbevolking nu toe of afneemt. Henk vraagt zich af waarom men van bruine bonen een beetje winderig wordt. Erik vraagt zich af wat typische kerstgerechten in uh, onze omringende landen en in Nederland en in landen ver weg zijn. Jaap, die zocht de tuk-tuk en die had het al over de fabriek. Dus mocht je die nog een beetje meer informatie kunnen geven, 0800-1121. En Frans wil dus weten waarom uh, bij paardenwedstrijden altijd alles uh, wordt benaderd vanaf de linkerkant van het paard. En ik had dus net Monique, die wilde meer weten over de vredesconferentie in Barcelona, waar Jos naartoe ging. En Jos die zegt, je kunt alles vinden op Words of Peace Global. Oftewel www.wopg.org. En ik kan me bijna niet voorstellen... dat je daar dan weer niet wordt doorverwezen... naar Twitter en Facebook en alle andere social media. Hoppelijk, ook alweer geregeld. Dus blijf bellen met vragen en met antwoorden. Meri. Goeienacht. Ik had bijna Meri gezegd, na al die paardentoestanden. <laughs> zeg het eens, Meri. Doe maar gewoon, Meri, hoor. Ja, dat is misschien hey. wel handig als je zo heet. Ja. Oké, okay. wat ik wilde weten is: als de ene verzekeringsmaatschappij wordt overgeroepen door de ander, mm -hmm. of je namelijk zomaar verhoging kunt krijgen. Ja, want dat is bij jou gebeurd, neem ik aan. Worden. Pardon? Is dat bij jou gebeurd? Ja. Oké. Okay. En hoeveel scheelde het? Uh, van, even kijken: 52, zoveel naar 100. Zo. Eh, uh, 59. Ja, nee, dat is een. een, een, een, een dat is verdriedubbeld. Ja, bijna ja, verviervoudigd. Ja. Nou, nee. Maar nou, dat is. Uh, dat, ja, dat is raar, toch? Pardon, dit het is, het is raar. Ik heb het gevraagd en een mens zegt dat. Ja, uh, of men had er geen antwoord op. Ik wil oh. het nemen of laten. Nou, dan ben ik ook wel benieuwd of dat zomaar mag... en waar je dan kunt protesteren en wat de alternatieven zijn. Maar ik zou in ieder geval ja. gewoon overstappen... naar een andere verzekeringsmaatschappij. Dan ben ik verhaal, ben ik dacht, laat me niet vragen stellen. Nee, ja, hartstikke goed. Nou, nu kijken of iemand een antwoord kan geven via 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Meri. Oké, okay, dank je. Jij bedankt, dag. Dag. Karin. Ja, hallo, goeiedag. Hallo, avond, hi. hi. Um, spreek spreekwoord in Nederland heet: ik ben van origine Duits. Ja. Daar komt de aap ooit de mouw. Ja. Daar komt de aap ooit de mouw. En ja. ik, ik snap het wel inhoudelijk. Mm -hmm. maar, maar waar komt het vandaan? Ja, je wilt graag weten waarom er iemand een aap in zijn mouw heeft. Of in zijn mouw, Ik dacht dat Nee, de, hij komt mouw. uit, hij zit erin. Maar hij komt ja. er dus uit. Ja, ja. En ja, nou, goed, dat, ik snap wel wat, wat de betekenis is. Ja. Maar ik, ik vraag me af, wat komt er nou vandaan? Er moet toch een episode achter zitten of ja. zoiets. Ja, zou je Zit, bijna uh... denken. Ja, ja hè. Dat Want... is een leuke vraag, of niet? Nou, daar heb je ja, helemaal gelijk was, in. Ja, ja. Want hoe lang woon je al in Nederland, Karin? Je zult dit niet geloven, 30 jaar dus. 30 jaar, ja. Ja, mijn, mijn accent blijft. Dus wat ja, maar blijft. dat is toch ook juist leuk ja, maar goed, uh, ik wil zo graag zo'n taalknobbel hebben, weet je. Mm. <laughs> mm. Yeah. Mm. Maar goed, nee, nee, het klopt. Ja. Jij, maar... ik, jij hoort dat het leuk is, dint ik. <laughs> nee, nou ja, maar dat moet je dan maar van me aannemen. Maar uh, we zijn er meer dingen in het Nederlands waar, waarover jij je in het begin verbaasd hebt? Of wat, wat je moeilijk nou, hebt ja. kunnen leren? Nou, ja. ja, heel veel. <laughs> Vooral weet je wat gevaarlijk is, omdat die taal mekaar, op elkaar lijken. Het ja. zijn juist de nuances die het uitmaken ja. dat, dat je de mist ingaat. Hè? Nou ja, goed, goed. Maar ik heb eigenlijk nog twee antwoorden. Is daar nog tijd voor? Ja, want ik neem aan dat jij ook een antwoord hebt voor Erik, wat er in Duitsland zoal wordt gegeten met kerst. Ja, oh ja, dat ja. Is, klopt. Dat mag ik, uh, ik Turingen, voormalig Oost-Duitsland. Ja. En daar is Turinger kleuzen. Dat zijn echt kleuzen uit aardappelen en gevreven. Mm -hmm. En dan in zin, in, in, binnen zit dan zo'n gebakken uh, witbrood. En natuurlijk gans, hè? de gans. Oh, oké. Okay. Dus gans, brood en aardappelen. Ja, ja, brood in, in de, in... In de Turinger Kleuze. Cool. Dat is echt een, een streekgericht. Maar de gans is natuurlijk over heel Duitsland een favoriet klassiek kerstmenu. Is het, het lekker gans? Een... Ik heb nog nooit gans gegeten. Het is vrij vet hoor. Oh, lekker. Ja, ja, hmm. ja okay. je moet een borrel erbij nemen of oh, zoiets. Dat moet ook, ja. Nou nee. ja, goed. Je weet wel, met moeten. En je had nog meer antwoorden? Ja, nou, ik... Uh, ik weet nog, wil ik even op ingaan op die, op die maffia uh, mafia journaal of wat, hoe je die het noemt? De Media Mafia. Media, ja, ja, ja. Of uh, de Media Mafia. En dan denk ik, ik, ik luister daar goed naar, denk ik... Meneer, je maakt je druk hmm. om ongenuanceerde pers en je bent zelf zo ongenuanceerd als wat. Ja. En dat, uh, dat vind ik dan altijd zo'n zo ja, paradox. Yeah. En dat wil ik ook uh, tegen Joost zeggen. Ik wil niet trappen, hoor, maar Joost heeft zo'n goede inhoud. Maar hij vraagt, hij, hij raadt het maar door. <lacht> en dat vind ik zo zonde. Ik merk gewoon dat ik dan boos word. Dan denk ik, <lacht> wat zit je zelf in de weg? Stel ja. dan een vraag om ook een antwoord te krijgen. Ach ja, maar niet iedereen kan dat, hè? Ja, maar goed, het valt me op. En het is ook, het is ook geen verwijt. het is een advies. Ja. Zo, zo moet je het ook zien. Staat genoteerd, dat Karin. Ja. Goed, dat was het. Dank je wel, Ik ben benieuwd hè. op de antwoord. Ja. ja, ik ook. Hoe komt de aap uit de mouwen? Oftewel, waar komt die ja, uitdrukking vandaan? de achtergrond heeft dat. Is duidelijk, ja. je ja, nog. Goeiedag nog. Dag. Dag. Hans. Hans. Hans? Sommige mensen die, uh, vallen een beetje hallo. in slaap natuurlijk in het wacht. Ja, hallo Hans. Hallo, nacht nou, toch? Is het Hans van het gebeurt hier om 20 over 4? Ja, dat is die Hans van het gebeurt hier om 20 over 4. Je bent te vroeg Hans. Dat weet ik. Dat weet ik, maar ik geef andere collega's natuurlijk ook de tijd. Ja, dat om, is ook en, zo. Ja. Kijk, zo ben ik ook. Hè. Maar, Astrid, ik had even een vraagje. Misschien ja. kan mij eentje daarmee helpen. Een collega van mij die zit in scheiding. En ja. nou gaat de speciale dienst me, met de hoogte van de alimentatie de onbelaste onkostenvergoeding meenemen. Mag ja. Mag dat? Wat zeg je? Mag dat? Want de... Volgens mij is het zo in de wet geregeld omdat die onbelast is, omdat wij het hele week van huis zijn dat we daarvan moeten eten, moeten toeschen koffie moeten ja. drinken... dat dat niet bij het inkomen meegenomen mag worden. Nee, maar wacht maar even echt... hoor, want ik vind het ingewikkeld. Dus uh, de alimentatie okay. wordt afgetrokken van de... Nee, de alimentatiehoogte ja. wordt mede bepaald... Ja. door de onbelaste onkostenvergoeding die hij iedere maand krijgt. Ja, maar dat zijn onkosten, dus jij zegt, die geeft hij sowieso al uit. Ja, daarvoor zijn ze onbelast, ook voor de Belastingdienst... Ja, even denken, maar goed, maar als, als, als, als zeg maar de gemiddelde uh, uh, timmerman... Die moet, uh, die moet, stel die verdient 100 euro in de week, even, of een makkelijk bedragje maak ik er even van... die verdient 100 euro in de week en stel dat hij 50 euro alimentatie moet betalen, stel... dan, dan ja. heeft hij die, die andere 50 over om boterhammen te kopen en uh, kleding voor zijn werk... Klopt. Dus, dus als een vrachtwagenchauffeur um, uh, uh, 50 euro verdient... en 50 euro onkostenvergoeding krijgt, ja. Ja, maar de onkostenvergoeding is voor ons voor onderweg te verteren. Ja, maar, als jij onder, maar, maar normale mensen die moeten thuis boterhammen kopen. en gas, water en licht uh, betalen en dat soort dingen. En normale mensen moet je mij ook horen. GELACH, ja, ja, duidelijk. Ja, en die, dus die, ja, ergens. Nou goed, ik weet het ook niet zo goed. Ik zit gewoon maar een beetje met je mee te denken. Dus ik zeg 0800-1121 voor iemand. De, de, luisteren een paar vrachtwagenchauffeurs, weet ik. Dus het lukt vast wel om er een antwoord op te vinden. Super, dankjewel. Jij bedankt, hè, Hans. Tot de volgende keer jo, weer. Tot de volgende keer. Goedje. En Hans heeft ooit het onderdeel... het gebeurt hier om 20 over 4 geïntroduceerd... omdat hij wilde bewijzen dat vrachtwagenchauffeurs... ook best een goede muzieksmaak kunnen hebben. Straks om 20 over 4 mag een uh, vrachtwagenchauffeur... weer de muziek bepalen. En dan uh, mag hij meteen bewijzen... dat het ook nog eens een keer een goede plaat is. Dus om 20 over 4 een goede plaat. Echt een lekker liedje, wat eigenlijk iedereen leuk vindt. Door een vrachtwagenchauffeur. Dus daar kun je voor bellen 0800 1121. En je kunt natuurlijk ook blijven bellen met antwoorden en vragen. Zoals uh, bijvoorbeeld die elektronicus in Groningen.